Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Kamer eist betere informatie voor treinreizigers. Afghaanse scholieren Sahar mag voorlopig in Nederland blijven. En oliemaatschappij Q8 vestigt Europees hoofdkantoor in Rotterdam. De Tweede Kamer wil dat vervoerders, zoals de NS... verantwoordelijk worden voor de informatievoorziening op het spoor. Nu is nog een groot deel van de reizigersinformatie in handen van ProRail. De Kamer hield vandaag de hele dag een hoorzitting over de chaos op het spoor tijdens de sneeuwval in december. Er was onder meer veel irritatie over de informatievoorziening. Die zou nu te ingewikkeld zijn georganiseerd. De topmannen van NS en ProRail, Meerstad en Klerk, boden in de hoorzitting hun excuses aan voor de slechte prestaties in de winter, wat waardering kreeg bij de Kamer. Beide directeuren zeiden dat ze openstaan voor verbeteringen. Het Afghaanse meisje Sahar en haar familie mogen voorlopig niet worden uitgezet. De rechtbank in Den Bosch heeft geoordeeld dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst... de laatste afwijzing in de asielprocedure niet goed heeft onderbouwd. Sahar en haar familie wonen tien jaar in Nederland. In 2000 vluchten ze uit Afghanistan voor de Taliban. De 14-jarige Sahar zegt dat ze niet veilig is in Afghanistan... omdat ze een westerse levensstijl heeft. Minister Leers van Asielzaken oordeelde dat ze zich ook kan aanpassen... aan de Afghaanse cultuur. De rechtbank zegt nu dat de minister dat niet genoeg heeft gemotiveerd. De laatste tijd wordt er veel minder gebruik gemaakt... van de deeltijd-WW dan was geraamd. Toch is er nog steeds behoefte aan, zegt Sociale Zaken... omdat bedrijven nog steeds last hebben van de crisis. De deeltijd WW werd in april 2009 ingevoerd om bedrijven de mogelijkheid te geven personeel minder te laten werken of te laten omscholen. Het salaris wordt door het Rijk aangevuld. De regeling werd twee keer verlengd en loopt nog tot juli dit jaar. Bijna 9000 bedrijven hadden tot begin het jaar deeltijd-WW aangevraagd... voor 76.000 werknemers. Van ze zitten er nog 8500 in de regeling. De anderen zijn weer aan het werk of zijn met pensioen gegaan. Ook is een aantal bedrijven failliet gegaan. De deeltijd-WW kost het Rijk volgens de nieuwste berekeningen 360 miljoen euro.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 De politie denkt dat Soenitische extremisten achter de terreuraanslag zitten. Amsterdam neemt maatregelen tegen de leegstand van kantoren. Eigenaren van kantoorpanden die een half jaar leegstaan... moeten die leegstand voortaan melden bij de gemeente. Als ze dat bij herhaling nalaten... kunnen ze een boete krijgen van maximaal 7500 euro. Als een pand een jaar leegstaat... kan Amsterdam zelf bewoners aanwijzen, zoals studenten en kunstenaars. Ook kan een leegstaand pand worden verbouwd tot hotel. Voor de dwingende maatregelen ingaan wil de gemeente met vastgoedbezitters spreken... over de bestemming van kantoorpanden. Volgens de gemeente moeten de vastgoedbezitters inzien... dat sommige panden nooit meer gebruikt zullen worden als kantoor. Oliemaatschappij Q8 gaat zijn Europese hoofdkantoor vestigen in Rotterdam. Tot nu toe worden de Europese zaken vanuit Kuwait geregeld. Q8 heeft een marktaandeel van ongeveer 7 in Nederland... Met 146 tankstations en een raffinaderij in Rotterdam. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een veehouderij in de provincie Groningen tientallen dode koeien ontdekt. In de stallen op het terrein lagen ruim 70 kadavers. Meer dan 10 koveren waren zo ziek dat ze moesten worden afgemaakt. De controleurs van de VWA hebben 240 koeien en koveren weggehaald. De dieren waren ernstig verwaarloosd. Ruim 200 gezonde dieren mogen voorlopig blijven. Vorig jaar was er bij het Groningse bedrijf ook al sprake van verwaarlozing. De veehouder moest een verbeterplan opstellen. Volgens de VWA leek het erop dat de situatie was verbeterd. Maar nu blijkt dat er toch veel mis is bij het bedrijf. De Russische politie heeft 3000 kilo ivoor van mammoeten in beslag genomen. In Sint-Petersburg zijn twee mannen gearresteerd die het ivoor wilden uitvoeren. Er werden 78 slachtanden in beslag genomen. 14 bleken namaak. Het ivoor is waarschijnlijk afkomstig uit Siberië, waar mammoeten in de permafrost werden gevonden. Slachtanden van mammoeten mogen tegenwoordig legaal verhandeld worden, in tegenstelling tot het ivoor van olifanten. Maar in Rusland gelden wel strenge regels voor de handel erin. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking iets toe. Het koelt af naar min 1 tot min 4 graden. Morgen is er meer bewolking, maar in de middag opnieuw zon. Maximaal liggen dan tussen de 3 en 5 graden. In het weekend is het bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er ruim 200 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de buurt van Amsterdam en Rotterdam. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heeft u veel vertraging... tussen de knooppunt de en Muiderberg. Er staat daar 10 kilometer file. Het heeft te maken met een aanrijding. Op de A10 de ring van Amsterdam, 6 kilometer tussen Diemen en Oud-Zuid. Ook door een ongeluk, er zijn daar twee rijstroken dicht. De A15 dan van Gorkum naar Rotterdam... tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost, 10 kilometer. En tot slot nog eentje op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij spijkenissen 5 kilometer.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 Met Tim Overdik. 8 over 5, goedemiddag. De Deeltijd-WW. Was dat nou zo'n wondermiddel dat best wat mocht kosten? Of was het verkapte subsidie en daarmee weggegooid geld? Het antwoord zo direct in een stevige discussie. New York en de maffia. 100 leden uit vijf families zijn de afgelopen uren opgepakt. Ron Linker praat ons bij. En it takes two to tango. Ankie doet het sinds vanochtend met Upido. Nieuws uit de Olympische dressuurwereld. Sorry, sorry, sorry, sorry en nog een sorry voor alle vertragingen van afgelopen december. Maar problemen op het spoor als gevolg van sneeuw en ijs kunnen nooit helemaal worden voorkomen. Die boodschap kreeg de Tweede Kamer vandaag mee in een hoorzitting over de spoorchaos van vorige maand. Maar Borgman in Den Haag. Die hoorzitting was natuurlijk vooral georganiseerd om duidelijkheid te krijgen over hoe, hoe het zo mis kon gaan. Is die duidelijkheid er ook gekomen? Ja, die duidelijkheid is er gekomen, Tim. Maar het lijkt me voor de treinreiziger niet bepaald een geruststelling. Want uh, ProRail en NS zeiden eigenlijk allebei: uh, ja, die externe weers, uh, ex, extreme weersomstandigheden die kun je niet voorkomen. En dat het spoor daardoor problemen ondervindt. Dat is ook niet weg te organiseren altijd. Want eigenlijk willen we gewoon te veel, zei de baas van ProRail. Bert Klerk in Nederland zijn we in staat gebleken om enorm veel extra treinen te laten rijden... en enorm veel meer reizigers te vervoeren. En ook enorm veel meer goederen te vervoeren. Dat kunnen we op het bestaande net. Dat gaat goed 350 dagen per jaar en 15 dagen per jaar gaat het niet goed omdat we met z'n allen door de stabiliteit die we en de robuustheid... die we in het systeem hebben gemaakt in de afgelopen uh, uh, jaren... aan de grenzen van de stabiliteit van het systeem zijn gekomen. Als er dan ook iets fout gaat, of het nou sneeuw is, plaatjes, een brand of wat dan ook, of een, een, een, een verdacht pakketje, dan loopt het al heel snel vast. Ja, en dat is dus niet altijd te voorkomen. En daarbij kwam deze winter natuurlijk het feit dat die nieuwe treinen... Van, uh, uh, waarmee gereden werd, ineens niet tegen de sneeuwbestand bleken te zijn. En daardoor ging het helemaal mis. Nou, excuses, excuses dus, um, uh, boden, de, boden de beide topmannen van uh, ProRail en NS aan... aan de Tweede Kamer, en daar was de Kamer wel erg blij mee. Ja, vanmorgen hoorde we uit de Kamer dat er vooral iets moet verbeteren... aan de informatie over reizigers. Gaat dat nou ook gebeuren? Ja, dat is het heikele punt, want uh, de Tweede Kamer kan zich best voorstellen... dat grote sneeuwbuien tot uh, problemen leiden. Want als ook het autoverkeer compleet vastloopt... en uh, uh, Schiphol veldbedden klaar zit voor reizigers... dan is het niet zo gek dat er ook op het spoor problemen zijn. Maar wat de Kamer heel erg dwars zit... is dat reizigers uh, bij die ellende in afgelopen december... niet de informatie kregen die ze nodig hadden. En daar wil de Kamer op korte termijn iets aan doen. En het uh, lijkt... er nu op dat er een meerderheid in de Kamer is... die vindt dat de NS daar een grotere rol in moet hebben. Want nu is het vooral de verantwoordelijkheid van ProRail... omdat ze daar weten waar de storingen door veroorzaakt worden. Maar het zijn de mensen van de NS of van de andere vervoerders... die de reizigers tegenkomen op de perrons. En dus is de Kamer geneigd om daar de NS een uh, grotere rol in te geven. En wordt er dan in de Kamer ook weer gediscussieerd... over dat samenvoegen weer van ProRail en uh, de NS? Nou, dat kwam vandaag wel aan de orde. Maar uh, de boodschap die de Kamer kreeg uit de hoorzitting is eigenlijk dat zowel ProRail als NS... Eh, nou ja, niet helemaal gelukkig zijn met de manier... waarop hun bedrijven nu moeten samenwerken. Eh, als je het had moeten bedenken, dan had je het zo niet bedacht, zei Klerk. Maar een reorganisatie zou meer kwaad doen dan goed... omdat er dan weer veel onrust onder het personeel zou ontstaan. En dat personeel is net bekomen van de splitsing. Eh, dus is de conclusie, het is een beetje roeien met de riemen die je hebt... en eventueel op onderdelen, zoals bijvoorbeeld die informatievoorziening... nieuwe afspraken maken... Maken en dan hopen dat het beter gaat. De VVD was... Eigenlijk al uh, duidelijk over wat er moest gebeuren. Hè? Al voor de hoorzitting de conclusie getrokken... dat de leiding van beide bedrijven weg moest. Dat, dat hoeft niet meer. Nou, Ze hadden inderdaad die hoorzitting niet nodig voor die conclusie. Bij de VVD wisten ze gisteren al dat uh, alle ellende... vooral de schuld is van de bedrijfsleiding. Die zijn het vertrouwen van de VVD eigenlijk al kwijt. Maar misschien is er toch nog hoop. Want uh, Abtroot vroeg tijdens de hoorzitting aan uh, de beide topmannen... hoe zij denken dat vertrouwen weer terug te geven... En daar hadden ze ook wel een antwoord op: simpelweg door beter werk te leveren. Zijn meerstad van de NS. Ik vind uiteindelijk, en dat, daar houden we ook heel goed vinger aan de pols, dat het vertrouwen van uh, onze reizigers van hen komt. Dat kan je niet over jezelf afroepen. En wat je alleen maar kan doen is zorgen dat je je uiterste best doet om elke keer het iets beter te doen dan onze reizigers verwachten. Want er is begrip. Er is ontzettend veel begrip. En er is zelfs soms saamhorigheid op de perron. Doorgaans is dat zo. En ook met onze medewerkers die echt schouderklopjes krijgen en zeggen van u kunt er ook niks aan doen. Behalve als het Sinterklaasavond is. Natuurlijk is iedereen aanrazend, want je hebt net dat vervoermiddel gekozen. En dat is ook logisch. En, um, uh, en, en de, daar hebben we het hoofd ook voor gebogen. Zo, zoiets hoort gewoon niet te gebeuren. Nou, Deze hoorzitting krijgt over een paar weken een vervolg. En dan komt minister Schultz uh, van Verkeer, die erover gaat... met een brief naar de Tweede Kamer over de stappen die zij nodig vindt. En in een debat met de Kamer worden dan conclusies getrokken. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Schandalen teisteren de Duitse boendesweer. Post wordt gecensureerd. Een ongeluk waarbij een soldaat omkwam was misschien helemaal geen ongeluk. En nu is er zelfs muiterij op het chiekste opleidingsschip voor Duitse officieren. Wouter mij in Berlijn. Muiterij? Ja, dat klinkt als iets van vroeger uit een mooie romantische film. Eh, bijna idyllisch. En zo is ook de entourage. Het gebeurt op een groot zeilschip. Het, het paradepaardje van de Duitse marine, de Gorge Fok. Dat wordt gebruikt om matrozen en officieren op te leiden. En daar is vorig jaar een officier in opleiding, een vrouw van 25, overleden. Toen zij vanuit de mast waar ze in moest klimmen naar beneden viel op het dek. Ze was 27 meter hoog. Dat heeft ze niet overleefd, die val. Dat was toen even het nieuws. Het was natuurlijk een, een, een drama voor die vrouw en haar familie. Maar wat we tot gisteren eigenlijk niet wees, wisten, was dat de andere recruten daarna in opstand zijn gekomen. Dat er dus inderdaad een soort muiterij is geweest. Ze weigerden nog langer dat soort oefeningen te doen waarbij je in touw moet klimmen. Um, of, officieel is het ook niet verplicht, het hoort niet per se bij de opleiding. Maar in de praktijk werden ze wel degelijk gedwongen, vaak door de, de officieren van de opleiding, om dat soort dingen te doen. Blijkbaar heerste er in het algemeen een Spartaans klimaat op het schip en was de dood van die jonge recruit, was uh, de druppel die de emmer deed overlopen. Dat pikte ze niet langer. Iedereen is toen naar huis gestuurd, terug naar Duitsland. Maar het is dus gisteren allemaal pas bekend geworden dat dat vorig jaar zich heeft afgespeeld. En daar komen er vervolgens nog allerlei andere schandalen aan het licht. Wat, wat is er zo gebeurd? Nou ja, de minister van Defensie krijgt intussen van, van drie volten tegelijk de kogels om zijn oren. Bijvoorbeeld een affaire met veldpost. Dus brieven die Duitse militairen in Afghanistan naar huis schrijven. Daarvan is uh, een hele lading uh, geopend. Sommige dingen zijn dichtgeplakt en dan alsnog bij de familie in Duitsland bezorgd. Sommige dingen zijn nooit aangekomen. Soms is de post uh, uh, geopend en is de brief verdwenen. Dus krijgen mensen een lege envelop. Dat is ook allemaal nu pas aan het licht gekomen. En er is nog een Duitse soldaat in Afghanistan omgekomen in december. Toen werd daarvan gemeld dat hij... Hij zichzelf per ongeluk had doodgeschoten bij het schoonmaken van zijn geweer. Gisteren werd bekend dat dat waarschijnlijk door een ander is gebeurd... die met zijn wapen aan het spelen was. Misschien waren er zelfs wel meer mensen bij betrokken... die allemaal ja, een beetje aan het spelen waren. Daarbij een dodelijk slachtoffer is natuurlijk zo ernstig... dat zou je aan het parlement moeten melden, dat zou je in het openbaar moeten melden. Dat is allemaal niet gebeurd. Uh, legt u dat maar eens uit, minister van Defensie zu Gutenberg. Hoe doet hij dat? Ja, die kan het voorlopig natuurlijk niet uitleggen. Uh, hij is daar zelf ook erg van geschrokken van die bericht. Hij zegt dat hij het zelf ook niet wist... en dat hij nu al zijn manschappen vanuit Berlijn de wereld instuurt... om dat te gaan onderzoeken. Onder andere is dat schip in Argentinië... De, die Gorjofok, dat opleidingsschip, uh, is in Argentinië vastgelegd... in de haven waar het net was... Uh, en moet nu wachten tot er een onderzoekscommissie... vanuit Duitsland is gearriveerd. Ook die andere kwesties moeten worden uitgezocht. Maar het is natuurlijk heel slecht nieuws voor Tse Gutenberg. Hij is de populairste Duitse minister... De koele de baron wordt hij genoemd. Uh, onder andere omdat hij zo open is, omdat hij heldere taal spreekt, Want hij voor het eerst heeft gezegd over de situatie in Afghanistan, dat het oorlog is. Uh, en ook over andere onaangename dingen is hij altijd erg open. En met deze drie schandalen dreigt nou juist het oude imago van de Boendesweer, dat ze alles wat misgaat, altijd zo lang mogelijk onder het tapijt uh, proberen te houden. Dat dreigt weer waarheid te worden. Dan kan hij nu laten zien wat hij werkelijk waard is. Dank u wel, Meijer vanuit Berlijn. Straks na Bonfire en Salinero en Painted Black is er nu Upido. Ankie van Gunsven heeft een nieuw paard. Dit is het NOS Radio 1 met Tim Moverdijk. Het 14-jarige Afghaanse meisje Sahar en haar familie mogen voorlopig in Nederland blijven. De rechtbank in Den Bosch heeft besloten dat de familie niet mag worden uitgezet naar Afghanistan. Omdat minister Leers van Immigratie en Asiel de afwijzing van het asielverzoek niet goed heeft onderbouwd. Sahar, gefeliciteerd. Ja, bedankt. <laughs> Wanneer hoorde je het? Uh, vandaag, om ongeveer half twee. Ja, en hoe ging dat? Nee, nou ja, ik was dus thuis en mijn moeder werd gebeld door de advocaat. En uh, ja, nou ja, die zei uh, het beroep is gegrond of zoiets. En nou ja, met andere woorden, we mochten zeg maar, blijven, we hadden gewonnen. En uh, mijn moeder die kon opeens niet meer praten en die gaf meteen de telefoon aan mij. Ze ging zelf even rustig zitten. En nou ja, toen heb ik gewoon even met de advocaat gesproken en hij heeft alles uitgelegd. En nou ja, zo kom ik erachter. Nou, jij had wel woorden om uit te spreken. Ja. Nee, ik was echt heel blij. Ja. Hoe zeker is het dat jullie nu definitief mogen blijven? Nou, uh, het geeft wel heel veel hoop. Maar ja, ik, leers moet ook nog beslissen. En ja, ik wacht eerst even zijn uh, besluit af. Ja, nou hij heeft in ieder geval uh, afgewezen... omdat het, uh, de afwijzing van het asielverzoek niet goed onderbouwd was. Dus het kan nog een juridisch verhaal blijven. Ja, nee, ik weet er zelf niet, niet zoveel van, dus... nee. misschien moet we straks maar even uh, aan je advocaat vragen. Wat is in ieder geval de reactie van je familie? Want dit is natuurlijk iets waar je al zo lang uh, om gestreden hebben. Ja, nou, mijn vader en moeder die waren echt een beetje emotioneel. Die waren heel erg blij. En mijn broertje die, uh, die sprong echt een gat in de lucht. En mijn broer die was nog niet thuis, maar die weet het volgens mij nu wel. Maar ik weet nog niet hoe hij reageert. Nou, dus nog even wachten op je broertje dus. Ja, ja. ja, broer. Ja, natuurlijk. Uh, hoe, hoe, is er echt een ge gevoel van opluchting nu, nu het echt is gebeurd? Want het is natuurlijk iets wat de afgelopen jaren voortdurend als donkere wolk boven je hoofd heeft gehangen. Beschrijf eens hoe dat was en hoe dat nu voelt. Nee, je bent echt heel. Het is heel onzeker. Je weet niet wat er morgen kan gaan gebeuren. En dan hoor je opeens zo goed nieuws. Dat is echt. Ja, echt een hart onder het team. Want het is echt. Ja, ik ben echt heel erg blij. Maar ja, ik besef wel dat het nog niet helemaal zeker is, maar ik ben echt heel erg opgelucht. Ja, en je klasgenoten je hebben natuurlijk ook ontzettend veel steun gegeven, je geholpen, ervoor gezorgd dat deze zaak vooral in de publiciteit bleef. Hoe hebben die gereageerd? Ja, en, uh, ik belde een, een vriendin van mij en uh, die begon meteen aan... De... En uh, ze stelde meteen aan andere meisjes en die gingen de hele school doorrennen met... Uh, ja, ze haar mag blijven, ze haar mag blijven. Dus en ja, ik ben ze echt heel erg dankbaar. Want door hun en uh, natuurlijk mijn mentor en advocaat is het toch ver gekomen. Ja, hoe, hoe ziet plotseling nu jouw toekomst eruit? Want je weet natuurlijk wat je wilt gaan doen. Maar nu het zeker is dat je mag blijven, heb je nu in één keer een uh, heldere hemel voor je? Nee, ik wil, ik wil altijd als chirurg worden. Dus, en ja, ik hoop als de uh, leers ook uh, met dit besluit meegaat... dat ik dan gewoon kan studeren en dan chirurg kan worden. En blijven dan chirurg in Nederland of ga je dan Afghanistan? Nee, ik, ik wil hier in Nederland. Je bent een Nederlandse en je wilt in, en mag dus ook in Nederland blijven. Sahar, ja. gefeliciteerd. Uh, het ja, 14-jarige 14 meisje wat heeft te horen gekregen dat ze mag blijven. Dan gaan we naar de deeltijd-WW. Meer dan 36.000 werknemers en 7800 bedrijven... hebben gebruik gemaakt van die deeltijd-WW. Het is een crisisregeling die bedrijven de kans gaf vakkrachten te behouden... terwijl er minder werk was. Bedrijven konden hun werknemers minder uren laten werken. Ze kregen voor de minder gewerkte uren een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Die loopt deze zomer af en er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Over het effect daarvan praten we met twee economen. Aan de ene kant Bas Jacobs, goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En u vindt het eigenlijk, heel plat gezegd, eigenlijk helemaal niks. Nee, ik denk dat het effect van het deeltijd-WW... Uh, uh, uh, uh, niet, uh, niet, niet, niet uh, gunstig is voor de samenleving. Want we in zin, waarom is, het, waarom is het niet goed? Uh, we hebben bedrijven gestimuleerd om mensen in dienst te houden... die. Uh, uh, die eigenlijk misschien over de kop hadden moeten gaan. Dat klinkt een beetje hard. Maar ook bedrijven gesubsidieerd die nooit uh, over de kop zouden zijn gegaan... als ze die deeltijd WW niet hadden gekregen. Uh, we hebben ook uh, moeilijkheden om vast te, vast te stellen... wat nou eigenlijk vakkrachten zijn voor wie die deeltijd WW was bedoeld. Uh, dus er wordt ook heel veel geld gegeven aan mensen... waarvan het discutabel zijn of het vakkrachten zijn. Dus uh, ja. ik Ver denk verkante, dat op de theoretische gronden je moet vaststellen dat er heel veel subsidie wordt gegeven aan werknemers waarvan we eigenlijk niet willen dat die subsidie krijgt. Ja, dat is de kritiek. Michiel Vergeer, goedemiddag. Ja, goedemiddag. top econoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als u dit verhaal hoort, dan denkt u... Nou, bij dit Onderwerp, u hoort mij? Ja, ik hoor uitstekend. Ja, uh, het is zo dat wij uh, positief kijken naar de deeltijd-WW. Ik spreek wel op persoonlijke titel, want de CBS heeft verder geen oordeel over dit beleidsinstrument. Maar als wij kijken hoe dat gegaan is, dan zien we dat die deeltijd-WW bedoeld was als een tijdelijke reging. Korte tijd door de winter heen helpen van in de kern gezonde bedrijven. En de regeling lijkt gewerkt te hebben. Begin van het jaar zaten er 40.000 mensen in de deeltijd WW En nu, eind november, nog maar 10.000. Dus een van de punten was dat men bang was dat die regeling blijven zou zijn. Dat is niet uitgekomen. De regeling blijkt tijdelijk te zijn. De, van de regeling hebben ook vooral grote metaalbedrijven uh, gebruik gemaakt. En we zien dat ook in de metaal, denk bijvoorbeeld aan de transportindustrie... de productie na de crisis van 2009 toch weer flink aangetrokken is. Dus die mensen die de deeltijd weer zaten, zaten, die zijn nu ook weer volledig aan het werk. Dus wat dat betreft heeft de regeling aan de verwachtingen voldaan. Is dat zo, meneer Jacobs? Nou, ik ben het niet helemaal met deze uh, voorstelling van zaken eens, want we weten niet wat er gebeurd zou zijn als er geen de deeltijd-WW was. Je kan vaststellen dat er een aantal werknemers is dat gebruik heeft gemaakt van deze regeling. Maar de cruciale vraag is, hoeveel werknemers zouden er aan het werk zijn gebleven zonder deze regeling? Met u en... dat, meneer Vergeer? Wij weten het natuurlijk niet precies, maar, want wij hebben ook de regeling niet uitgevoerd. Dat heeft het UWV gedaan. Maar als analyticus van de arbeidsmarkt constateer ik dat de bedrijfstakken waarop deze regeling uh, gericht was. dat die wel degelijk een enorme productieval hebben gemaakt. Dankzij het ineenstorten van de wereldhandel uh, in 2009, toen die 12, 13 procent omlaag ging. We zagen de transportmiddelindustrie bijvoorbeeld 30 procent minder productie draaien. Ja, en dan sta je voor de keus, gaan die bedrijven. Dicht, of helpen we ze een tijdje de winter door... en wat nu, uh, nu we een jaar later zijn de balans kunnen opmaken... dan zien we dat die bedrijven weer volop werk hebben... en dat ze doorheen zijn gekomen. En er zijn vaak ook anders dan begin van de jaren tachtig... Uh, toen we ook bedrijvensteun hadden... zijn er nu filiaalbedrijven van grote internationale concerns. Als ze over de kop waren gegaan... was de werkgelegenheid vermoedelijk onherroepelijk... voor lange tijd voor Nederland verloren gegaan. Ja, meneer Jacobs, uh, waarom vindt u dat argument wat uh, meneer Vergeer maakt, niet doorslaggevend. Dat je inderdaad bedrijven de, de, de winter uh, doorhelpt. Nou, als het hier inderdaad om deze grote concerns gaat, ben ik allerminst ervan overtuigd dat die het zonder de deeltijd WW niet gered zouden hebben. En dat is juist het probleem. Dat, dat moet je vaststellen uh, om te weten of, het, uh, of, de, of de maatregel effectief is. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat de bedrijven in nood zijn gekomen door de grote crisis. Dat ben ik met uh, de heer Vergeer volkomen eens. Maar dan is de vraag of de deeltijd WW uh, het meest uh, adequate instrument is om bijvoorbeeld acute liquiditeitsproblemen bij bedrijven op te lossen. Ik denk dat dan uh, maatregelen in de sfeer van uh, borgstellingen en kredietverlening... of garanti garanties op de kredietverlening door de overheid... een veel effectiever instrument is om acute kasproblemen bij bedrijven op te lossen dan deze maatregel... die toch de reallocatie van arbeid in de economie uh, uh, verstoort. Meneer Vergeer? Nou, die reallocatie van arbeid, daar is natuurlijk onder economen... dat hoort ook zo, flinke discussie over. Mijn taxatie is dat in dit geval het goed is... dat deze mensen op hun plaats zijn gebleven... want ze maken op dit moment weer meer vrachtauto's... ze maken weer meer chipmachines... de hoogovens draaien weer flink op volle toeren. Wanneer deze regelingen er niet zou zijn geweest... is er een behoorlijke kans dat deze bedrijven... Eh, over de kop zouden zijn gegaan... en met grote werkloosheidsgevolgen... en dat we daarna bijvoorbeeld, eh, het ministerie... Van dat EZ of Financiën, weer heel veel moeite zou moeten doen... om weer nieuwe bedrijven naar Nederland te trekken. Het blijft uiteraard altijd uh, een taxatie. Ja, het mocht wat kosten, hè? 360 miljoen euro netto. Uh, meneer Vergeer, was het het waard? Uh, dat blijft uiteraard een politieke beoordeling... maar ik denk dat de regeling zoals die nu gewerkt heeft... dat die goed gewerkt heeft... en dat we voor dat geld uh, extra werkgelicht hebben gekregen. Vooral ook omdat deze bedrijven, als nou, zich op dit moment laat aanzien... nog een flinke tijd vooruit kunnen... maar het blijven conjunctuurgevoelige bedrijven. Dat is zeker het geval. Ja, meneer Jacobs, heel kort, was het het waard? Uh, op, uh, op zuiver wat ik al zei, een uh, uh, uh, uh, uh, ja, rationeel argument. Als je iets gaat subsidiëren waarvoor de overheid niet kan vaststellen... Waar, uh, of je vakkrachten subsidieert of je bedrijven in nood subsidieert. Als je dat niet goed kan vaststellen, dan ben je heel vaak dingen aan het subsidiëren... die je niet wilt subsidiëren. Dus mijn inschatting is dat het dat geld absoluut niet waard was. Bas Jacobs, Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar economie, hartelijk dank. En Michiel Vergeer, top bij het CBS. Goedemiddag. Upido, dat is de naam van het nieuwe paard van Ankie van Grunsven. Cupido zonder C. Nederlands gefokt, maar getraind in Spanje. En nu is Upido weer terug naar Nederland. Mevrouw van Grunsven, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hebt u al stiekem met hem gedanst? Ik heb al stiekem met hem gedanst, ja. En hoe was dat? Ik dacht, als de eerste dans het niet wordt, dan wordt het hem niet. Maar uh, dat lukte, dus uh, ik heb hem een paar keer gereden. Dus je moet natuurlijk toch, uh, ja, uh, hij ziet er heel goed uit, hij kan heel goed lopen. Maar moet natuurlijk ook een klik hebben met een paard. En, uh, dus ik heb hem een paar keer gereden. En het leek erg goed. Dus vandaar dat hij vandaag uh, bij mij op stal gearriveerd is. Ja, het is Upido, hè? Cupido zonder C. Ja, Was IPS Upido gaat hij heten. Was het ook liefde op het eerste gezicht vanmorgen? Ja. Beschrijft u dat dus? Nou, ja, oké, okay. hij is heel knap. En, uh... <laughs> dus dat helpt. En um, ja, verder heeft hij. Ja, ik vind hem knap en daar gaat het om het Wat maakt het begin... paard knap? Nou, hij heeft echt wel uitstraling. Het is een mooi paard om te zien. En uh, nou ja, verder heeft hij echt wel uh, aanleg voor de moeilijke dingen. Passage en Piaf, wat hij dadelijk op het hoogste niveau uh, nodig heeft. En um, ja, het, het is nog een uh, onervaren Grand Prix paard. Maar um, ja, goed, hij is ook pas tien jaar oud. Dus in principe moet het... Uh, allemaal uh, gesmeed gaan worden en wij een team gaan worden. En dan moeten we even kijken hoe verder we komen. Maar uh, het lijkt uh, het lijkt veelbelovend op dit moment. Want het is een redelijk internationaal met name onervaren paard. Hè? Pas vier grote wedstrijden gereden. Waarom, ja. waarom is dit dan een paard met potentie? Omdat hij talent heeft voor de moeilijke dingen. Hij kan, uh, ja, zoals ik al zei, hij kan goed galopperen. Hij kan goed draven, maar hij kan ook goed passage op je af, wat je dus nodig hebt op het uh, hoogste niveau. En dat zijn de dingen waar hij echt wel uh, talent voor heeft. Maar goed, uh, hij heeft dus met, uh, met de man die hem opgeleid heeft, Carlos, die heeft hem dus opgeleid en wedstrijden met hem gereden. Maar daarin uh, ja, was gewoon nog groen, was er gewoon nog niet af en nog niet klaar. En uh, ja, goed, hun waren bereid om hem te verkopen. En uh, dat is ook de reden dat uh, nou ja, de eigenaren van Painted Black, dat paard wat voor mij verkocht is, uh, diezelfde eigenaren hebben nu IPS-Upido uh, voor mij aangekocht. Dus ja, daar ben ik natuurlijk wel super blij mee dat, uh, dat we in die investering hebben willen doen. En nu is het aan mij om het uh, goed te laten aflopen. Ja, het is uh, 2011. 2012 is het jaar van de Olympische Spelen. Ja. Is dat kort dag? Ja, op zich is het wel kort dag. Maar hij kent dus alles al. Dus het is niet zo. Hij heeft op het hoogste niveau wedstrijden gelopen. Wel, wel heel onervaren en groen. Maar goed, uh, het is nog meer dan anderhalf jaar. Dus dat zou eigenlijk wel moeten kunnen. Alleen, oké. Okay, uh, ik kan ook niet uh, vooruit kijken en ik moet zelf ook vooral, uh, ja, moet een combinatie worden met het paard. Uh, het is niet af, het is niet klaar, dus uh, dat is bij mij ook niet. Dus er zit wel nog werk in, maar dat is ook wel het leuke aan het hele verhaal. Maar u, u, u klinkt erg voorzichtig. Uh, met uw internationale Olympische ervaring weet u toch wel wat u kunt met het paard? Nee, want ik ken het paard niet. Ik ken, ik, hij is vermogen hier aangekomen, ik heb hem een paar keer gereden, dus ik ken hem niet. Hoe lang duurt dat? Nou, ik heb uh, Bonfire had ik vanaf zijn tweeënhalf en die was 17 toen ik mijn eerste gouden medaille haalde. <laughs> nou, Salinero was zes. Oké, okay, dat ging snel. Die had ik vier jaar later een uh, gouden medaille. Dus dat was voor mij ging dat heel snel. Oké, okay, dit paard is natuurlijk ouder. Alleen, um, ja, uh, Iedereen onderschat. De samenwerking, denk ik, tussen mens en paard... is gewoon heel belangrijk. Dat kun je niet forceren en dan kun je niet pushen. En je kan niet zeggen, ik wil dat, ik wil dat. Uh, het paard geeft aan hoe snel dat het allemaal gaat. Dus ik kan wel van alles roepen, maar ik ben niet degene die het gaat bepalen. Dus lukt het niet in 2012, dan maar in 2016. Nee, ik ga wel uh, alles aan doen om er in 2012 bij te zijn. Ik wens u heel veel succes, mevrouw Van <laughs> Gelsvenen. Veel plezier met u, Peter. dag. Doei. Radio 1, het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat vervoerders zoals de NS verantwoordelijk worden... voor de informatievoorziening op het spoor. Nu is nog een groot deel van de reizigersinformatie in handen van ProRail.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 De Russische politie heeft 3000 kilo ivoor van mammoeten in beslag genomen. In Sint-Petersburg zijn twee mannen opgepakt die het ivoor wilden uitvoeren. Er werden 78 slachtanden in beslag genomen en 14 daarvan bleken namaak. Het ivoor is waarschijnlijk afkomstig uit Siberië... waar de prehistorische dieren worden gevonden als bevroren grond deels ontdooid.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 Vanuit het westen en noordwesten trekken in de loop van de dag wolkenvelden binnen en daar valt wat lichte regen of motregen uit. Het gaat allemaal maar langzaam, want Zuid-Limburg blijft vrijwel de hele dag droog. Mogelijk breekt daar ook de zon nog even door. Het wordt morgen 5 graden dicht bij zee en 2 à 3 graden in het zuidoosten. De wind waait morgen uit het noordwesten is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. In het weekend is het overwegend bewolkt. Het kan mistig zijn en af en toe valt er lichte regen of motregen. De kans op regen is zondag het grootst. Het wordt ongeveer 6 graden. En s'nachts blijft het net boven nul. En na het weekend verandert er maar weinig. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er 240 kilometer file... Een opvallend lange file staat er op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen de knooppunt de Watergraafsmeer en Muiderberg, 9 kilometer. Met bent daardoor ruim een half uur langer onderweg. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en knooppunt Ouderijn, 9 kilometer. Verder een file veroorzaakt door een aanrijding. Dat is op de A10, de ring van Amsterdam. Daardoor staat er 5 kilometer voor knooppunt Am Amstel. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen knooppunt Ouderijn en Driebergen, 10 kilometer... Het is druk in de buurt van Arnhem, op de A50 van Arnhem naar Os... tussen Renkum en Knoopend Ewijk 9 kilometer. En op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom... bij de Vlakentunnel, 5 kilometer. Laat je uitnodigen door vele topwerkgevers bij jou in de buurt. Plaats nu je cv op nationalevacaturebank.nl. Ook de grootste banensite in jouw provincie. De beste klantrelatie...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 Kijk op timobal.nl slash zakelijk. Zeven over half zes. Wees medicijnen. Ooit van gehoord? Straks weet u alles. Eerste sport. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Robert Goedemiddag. Snowboarder Dol van der Wal is uitgeschakeld op het WK in La Molina. In de halve finale van het onderdeel Halfpipe eindigde hij als tiende... en alleen de beste zes gingen door naar de finale. Er was één grote spelbreker volgens Van der Wal. Nou ja, je kan het voelen, er is een aardig wat wind. En, uh, ja, ik, uh, ik weet niet wat er gebeurde. Het is gewoon heel erg winderig. Ik weet dat ik daar niet de schuld op moet geven, maar iedereen heeft er last van. Maar hij zat er wel het niveau ook wat lager lag, vanwege alle wind... En uh, ja, bij mij, uh, het heeft me niet echt geholpen, zeg maar. Ik haal meestal de meeste snelheid mijn eerste sprong. En uh, daar doe ik dan een uh, strijder, dus een rechtdoorsprong. En uh, ja, als je dan door de wind uh, naar binnen geblazen wordt, land je iets dieper. en kan je niet meer de maximale snelheid eruit halen. En uh, dat was voor mij gewoon een groot probleem. En dan dag vier van de Australian Open, die zit erop. Bij de mannen kwamen verschillende toppers in actie, zoals Bagdadis en Del Botro. Ze speelden tegen elkaar in die tweede ronde. Marcella Mesker volgde deze en de andere wedstrijden. De wedstrijd waar het meest naar werd uitgekeken... was die tussen Marcos Bagdadis en Juan Martín Del Botro uit Argentinië. Maar beide spelers maakten de spannen verwachtingen niet waar. Vooral ook omdat Del Potro, na nou die lange slepende polsblessure, te veel fouten maakte. De wedstrijd ging in vier sets naar Bagdadis. Eerder op de dag wonnen de grote favorieten Nadal, Murray en Söderling gemakkelijk hun tweede ronde. Opvallend was wel de opgave van de Argentijn David Nalbandian... Twee dagen geleden nog de held, toen hij in vijf sets van Leighton Hewitt won. Vandaag moest hij met totale uitputting opgeven... tegen de speler uit Litouwen, een jonge Ricardo Berankis. Bij de vrouwen gingen de favorieten kleisters en Zvonareva gemakkelijk door. Jankovic, de al zevende geplaatste Servische, verloor van de Chinese Peng. Maar dat zij het niet goed doet bij de Grand Slam toernooi... dat is al lang geen verrassing meer. Dus is het uitkijken naar de dag van morgen, want dan speelt Robin Hazen... zijn derde ronde tegen Andy Roddick in de High Sense Arena. Wieleploeg Skill Shimano mag niet meedoen aan de Tour de France. De organisatie van de Tour geeft de vier nog vakante wildcards aan Franse ploegen. Hierdoor zullen ook de teams van Dennis Menchoff en oudwinnaar Carlos Sastre niet aan de start verschijnen. Skill Shimano gaat zich nu richten op de Vuelta, de Ronde van Spanje. En de derde etappe van de Tour d'Anander de is gewonnen door de Australische Rabo-renner Michael Matthews in een massasprint. Voor de Rabobankploeg is het de eerste grote zegen van het seizoen. De Australier Matthew Goss is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Dat was het. Dank je, Robert. Sinds de val van het regime van president Ben Ali... voelen de Tunesiërs zich vrijer dan ooit. Dat geldt ook voor de media in het land... en in het bijzonder natuurlijk de staatsmedia... die vooral spreekbuis van het regime was. Correspondent Mustafa Oekbi ging op bezoek bij de Tunesische Staatsradio... waar de herwonnen vrijheid volop wordt gevierd. تحية الانباء تحيه طيبه مستمعينا الكرام het belangrijkste nieuws van deze ochtend is vooral het opzeggen van het lidmaatschap van de partij van Ben Ali door een aantal ministers die momenteel zitting hebben in de overgangsregering. Aan de reacties te horen die de luisteraars van dit radioprogramma geven, zal de stap van deze ministers niet leiden tot rust in het land. Een van de luisteraars wil duidelijk een regering zonder aanhangers van het vorige regime. Ik stap nu in een redactielokaal binnen. Hier wordt de ochtend nieuwsuitzending voorbereid. Veel jonge dames. Sommigen dragen hoofddoek Mag ik u misschien wat vragen? Wat, wat bent u aan het doen? Ik heb je er gebeurd toen deze vrouwelijke redactielid is vooral bezig om reacties te verzamelen in de Arabische wereld over de Tunesische revolutie. Mag u vragen, wat zijn de reacties tot nu toe in de Arabische wereld op wat er in Tunesië is gebeurd? Grote enthousiasme bij de Arabische burger, zegt deze redacteur. De bevolking is buitengewoon blij met de revolutie. Je ziet ook dat men hoopt dat er ook iets dergelijks in hun eigen land gebeurt. Maar ze zegt tegelijkertijd, ja, de Arabische leiders, tot nu toe is er niemand in de Arabische wereld geweest van de leiders die... De revolutie in Tunesië heeft verwelkomd. De Arabische leiders zijn buitengewoon bang dat deze revolutie overslaat naar hun eigen land. Daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten. Ik loop nu even naar een, een andere redacteur hier uh, uh, die ook uh, bezig is met het voorbereiden van het nieuws uh, meteen. Mag ik u wat vragen? Wat is er veranderd sinds de val van het regime in Tunesië? Alles is werkelijk veranderd. De sfeer van openheid, de vrijheid. Mensen durven zich weer te uiten. Ze discussiëren op straat met elkaar over politiek zonder dat ze angstig zijn. Het is aan de ene kant onwerkelijk. We kunnen het haast niet geloven, deze vrijheid. Het is alsof het een droom is, maar het is geen droom. Het is de werkelijkheid. We zijn. Echt vrij. Van het uh, radiostation naar uh, het gebouw van uh, de partij van uh, Ben Ali. Uh, weer opnieuw demonstraties vandaag ook. Honderden, zo niet duizenden mensen staan hier voor het gebouw... te demonstreren tegen de dictatuur. En, uh, en zij demonstreren ook voor de opheffing van de partij van Ben Ali... De Tunesiërs hebben genoeg van iedereen die op een of andere manier heeft samengewerkt met het regime van Ben Ali. En na zes uur horen we van Mustafa Ukbi de laatste politieke ontwikkelingen in de hoofdstad in Tunis. Straks in Brazilië loopt het dodental op als gevolg van de overstromingen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek. Voor de ouders van kinderen met een bijzondere stofwisselingsziekte... is het elk jaar weer afwachten. Krijg ik de peperdure medicijnen van mijn kind wel... Of krijg ik die niet vergoed? Veel verzekeraars hanteren een lijst waarop deze zogeheten weesmedicijnen... of extra sterke vitaminepreparaten niet staan. Ouders zitten daardoor krap, want bezuinigen op medicijnen voor hun kind is geen optie. Reportage van Trudy van Rijswijk. Dan heb je iets voor je neus en denk je... God, hoeveel, hoeveel schriften kan je nodig hebben en welke moet je nou pakken? Aan het woord is Colette. Colette is zes ben je geloof ik, hè? Zes. En dan hebben we Sophie die zit hier ook aan tafel... En hun moeder, mevrouw De Marie. Ja. En op schoot zit Thomas. En Thomas is twee. Thomas is twee jaar. Uh, Thomas die heeft een, uh, een erfelijke stofwisselingsziekte. Dat houdt in dat zijn lichaam uh, niet voldoende biotine. Aanmaakt. En uh, nou ja, die vitamine is nodig voor allerlei uh, uh, ja, processen in je lichaam. Uh, de ontwikkeling van uh, je huid, je haar, je ogen en dergelijke. Colette is later vastgesteld dat ze het, uh, dat ze het ook heeft. En ook zij uh, krijgt, net als Thomas, uh, iedere dag uh, extra... Uh, biotine. Ze maakt de apotheek uh, zelf. Ze maken speciaal, worden ze gemaakt voor uh, Thomas en Colette. En nou is bij Thomas het leuke, die is pas twee, ja. dat dat vastgesteld is met een hielprik. Want die hielprik, ja. die is bedoeld om vroegtijdig dingen te ontdekken, toch? Ja, exact. Dan denk je dus bij jezelf, dat is voorgeschreven door een, uh, ja, een kinderarts. Dus ik dien mijn uh, facturen gewoon in bij de verzekeringsmaatschappij en dat komt helemaal goed. Maar ja, niets is minder waar. No. Want eh, nou ja, toen bleek, eh, ja, vitamine wordt niet vergoed. Staat niet op de lijst van de reguliere geneesmiddelen. Dus eh, ja, daar moest in ieder geval een, een briefje van de behandeld arts eh, komen. Nou ja, dat hebben we dus eh, geregeld. En uiteindelijk eh, nou ja, werd het dan wel eh, uit coulance vergoed. weliswaar met een machtiging voor een jaar en ieder jaar. Uh... Ieder jaar mag u opnieuw gaan vragen. Terwijl hij heeft die ziekte, dat zal niet veranderen. Ja. En heeft hij heeft die vitamine nodig en colet ja. ook. En dat zal ook niet. Mag geen geneesmiddel heten, eten, want het is een vitamine, maar hij heeft het wel. Het is wel medisch noodzakelijk. Dus. Ja. Frits Wijburg. u uh, bent arts in het AMC, erfelijkheidsziekten. Er is een geweldig probleem voor mensen. Ze moeten soms ieder jaar gaan vragen. Verzekeraar, wilt u mij helpen met vergoeden van die kosten? Er zijn meer dan 400 van dat soort ziektes. De medicijn staat niet op de reguliere lijst van het geneesmiddelenvergoedingensysteem. En dan is de reactie die de zorgverzekeraar al snel heeft... ja, dat, dat, dat vergoeden we niet. <tie> en dat is ontzettend vervelend. Want dan heb je medicijnen, geneesmiddel... voor kinderen die een stofwisselingsziekte hebben. Ouders zijn blij dat er een behandeling is... En dan is de eerste brief die ze krijgen van de zorgverzekeraar... dit valt buiten de, het vergoedingssysteem. Dus wij vergoeden het medicijn niet. Onverteerbaar vind ik. Je begint je een half jaar van tevoren waarschijnlijk al zorgen te maken... Wat er, over wat er per Precies. januari weer gebeurt. Precies, want het wordt voor één jaar wordt het afgegeven. En het volgende jaar begint dus het hele verhaal weer opnieuw. En je, je brengt dus mensen die, die, die al in onzekerheid zijn en zorgen hebben... want ze hebben een kind met een, met een, een aangeboren stofwisselingsziekte, breng je in een, in een ontstellend lastig pakket... waarbij ze elk jaar opnieuw, als het ware, moeten dus vragen, bijna smeken. Mag het medicijn gegeven worden? Kan dat vergoed worden? De, de oplossing lijkt mij overigens ook best wel eenvoudig. Maak een lijst waarbij je zegt, van nou als vanuit zo'n expertisecentrum... Dat middel wordt voorgeschreven. Kijk dan, zorgverzekeraar, ook even op deze lijst. Staat het erbij bij de ziekte, dan wordt het gewoon vergoed. Want de medicijnen die we voorschrijven worden nu ook wel vergoed. Maar na een hele, hele, hele lange, vaak, vaak hele verdrietige strijd... met brieven en bellen en weerbrieven. En soms ouders die dan ten einde raad zeggen... Van, nou, dan, dan, dan ga ik het wel zelf betalen, Terwijl dat helemaal niet zou moeten. Het is een geneesmiddel. Het is voor die ziekte. Het is een beweeswerkend geneesmiddel. Dat moet gewoon vergoed worden. Het weesmedicijn. Hartstikke duur, broodnodig. Maar hoe krijgen je dus dat geld terug? Ook minister Schippers van Volksgezondheid erkent het probleem. Ja, dat is helaas een uh, bekend probleem. Uh, dit zijn heel uh, zieke mensen die vaak dure medicijnen moeten slikken. En die zitten ook in de vergoeding. Alleen is dat nu rommelig geregeld. En we zouden dat anders moeten regelen. Vandaar dat we nu bestuderen of we dit niet beter kunnen regelen via het ziekenhuis. Dus eigenlijk mensen, uh, hebben mensen recht om het geld terug te krijgen van die medicijnen. Of het medicijn vergoed te krijgen. Maar vanwege bureaucratische ingewikkelde zaken lukt dat niet altijd. Ja, het is te ingewikkeld geregeld. Het is niet transparant. Dus mensen moeten vaak zoeken en weten niet goed waar ze aan toe zijn. Nou, dat moet je altijd zien te voorkomen. Daarom willen wij het in de toekomst via het ziekenhuis gaan financieren. Daar krijgt het ziekenhuis dan ook extra budget voor. Maar totdat dat gebeurt, is het natuurlijk van groot belang... dat zorgverzekeraars en artsen het goed onderling regelen... zodat de patiënt er zo min mogelijk last van heeft. Want nu moet je het aangeven bij de zorgverzekeraar. En die zeggen soms ja, soms nee. Heel veel gedoe. Nu heeft de patiënt er dus eigenlijk niet zoveel meer mee te maken. Geen gedoe meer. Als het dan nu ligt. In de nieuwe regeling, zoals wij het willen gaan regelen... zal de patiënt er geen gedoe meer mee hebben. En zou het ook direct helder zijn of iets vergoed wordt of niet. Het gaat over geneesmiddelen. Er zijn er ook nog voedingssupplementen. Mensen die ook ziek zijn. Die kunnen hun leven heel erg goed leven als ze een supplement krijgen. Die zijn ook duur. Maar die worden niet altijd vergoed of in ieder geval, daar zijn ook problemen mee. Wat kunt u daaraan doen? Nou, het is een langlopende discussie of voedingssupplementen in de vergoeding moeten. Nu heb ik een nieuw voorstel via u gezien. Uh, dat voorstel zal ik bestuderen. En uh, in de Kamer wordt er altijd in juni, juli het besluit genomen hoe het nieuwe pakket eruit ziet. Dus uh, ik zal dit betrekken bij die discussie en dan ook met een voorstel komen... Dat al dan niet hieraan tegemoet komt. Want ik moet echt bestuderen wat dit kost, wat het betekent. en of er ook uh, onder de uh, artsen draagvlak voor is. Deskundigen stellen een lijst op. waar uh, aandoeningen en medicijnen op staan. Als de aandoening erop staat, dan mag je daarvan gebruik maken. Dat vindt u een interessant plan? Ik vind het een interessant plan. In ieder geval te bestuderen, het bestuderen waard. En dat zal ik dus ook zeker doen. Marcel Bril, in gesprek met minister Schippers van Volksgezondheid. Meer dan een week na de modderstromen in de bergen bij Rio de Janeiro neemt het dodental nog steeds toe. Inmiddels zijn er 765 slachtoffers geteld. Meer dan 300 mensen worden nog steeds vermist. Robert Jan Friele correspondent van Latijns-Amerika. Hoe kan het? Dat een week na de ramp nog zoveel doden worden gevonden? Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met het karakter van de ramp. Ook vooral er is natuurlijk verschrikkelijk veel modder van die bergen naar beneden gekomen. Dat ligt op sommige plekken echt meters hoog. En de mensen die daaronder zijn terechtgekomen, die vind je natuurlijk niet zomaar terug. Daar komt bij dat het gebied heel lang geïsoleerd is geweest. De wegen waren ook weggespoeld. Het was heel lang alleen maar te bereiken per helikopter. En die konden dan weer niet vliegen omdat het maar bleef regenen. Dus ja, ze, ze zijn pas echt goed kunnen beginnen met zoeken aan het begin van deze week. En uh, nou ja, het gaat nog voort. Ja, en is het dan ook zo dat na een week nog kleine wondertjes plaatsvinden? Dat mensen die van wie werd verondersteld dat ze al lang en uh, breed uh, zouden zijn begraven, dat die toch nog levend naar boven worden gehaald? Zeker, zeker. De helikopters die, die over het gebied vliegen, die vinden soms mensen die net al een week uh, op een huis zitten of op een ander hoog punt waar ze heen zijn gevlucht toen, toen de modder van de berg kwam. Ja, en die kunnen dan nog gered worden. Er zijn ook mensen, vrijwilligers eigenlijk... Die, die trekken daar door de bergen en de jungle... op zoek naar mensen die geïsoleerd zijn achtergebleven. En die kunnen op die manier weer de helikopters waarschuwen... om ze op te halen. Ja. Kan er op sommige plekken ook alweer eh, langzaam worden opgebouwd... of is dat gewoon nog onmogelijk? Nee, daar zijn ze niet echt aan toe. Voorlopig eh, vindt er vooral evacuatie plaats... en opvang voor mensen. Dat levert natuurlijk de bekende tafereelen over. Sporthallen vol met mensen die daar nu tijdelijk wonen. Tenten die zijn opgezet om mensen op te vangen... Eh, omdat de dorpen, ja, die zijn geïsoleerd nog steeds in de modder. Zelfs de overlevenden die daar zijn gebleven, die trekken nu weg omdat er ook nauwelijks eten te krijgen is. Dus eerder de opbouw lopen heel veel dorpen leeg en, en in andere plekken worden ze opgevangen. Ja, hoe zien die uh, tentenkampen eruit? Er is hulp uh, van buiten uh, naar hen toegekomen? Of is, wordt het allemaal gedaan door de uh, Braziliaanse regering? Nee, er komt heel veel hulp van buiten, ook heel veel hulp... Ja, van vrijwilligers, van burgers zelf, zeg maar, ook rijke Brazilianen die in dat gebied woonden, want het was ook een gebied waar veel mooie huizen stonden, eh, die, die proberen de mensen te helpen. Vanuit de stad Rio de Janeiro wordt heel veel gemobiliseerd om, om de mensen te bereiken, om eten te brengen naar de mensen en dat soort zaken. Ja. Volgens mij spraken we er vorige week nog over, hè, dat het niet alleen de regen de oorzaak is voor het grote aantal doden, maar dat ook de bouw van huizen of verkeerde plekken eh, debet is aan wat er is gebeurd. Hè, waar een ramp is, dan moeten dingen anders. Worden er al maatregelen genomen? Ja, die discussie is eh, volledig losgebarst. Het begon natuurlijk al vrij snel na de aardbeving en het gaat maar door. Eh, een van de maatregelen die is, vandaar, is vandaag aangekondigd van het ministerie van Justitie... is een wet die de burgemeesters en de prefecten moet straffen... die het toestaan dat die huizen maar gebouwd blijven worden in die risicogebieden. Eh, ja, andere maatregelen zijn bijvoorbeeld... De, eindelijk de implementatie van het random Preventieplan... dat al in 2005 was aangekondigd door de regering van de vorige president Lula. Daar is nooit wat mee gedaan... Ja, dat gaat natuurlijk nu ook ineens gebeuren. 700 regenmeters moeten er komen. Er worden radars geïnstalleerd om buien eerder te kunnen, te kunnen zien. Maar goed, ja, aan de andere kant, Brazilië is een land dat heel goed is in het maken van regels... ...in het maken van plannen, maar iets minder goed in het uitvoeren ervan. Dus de vraag is ook een beetje of het op de, op de korte termijn wat gaat opleveren. Ook omdat het, het probleem is voor Brazilië te groot. Er wonen 5 miljoen mensen in risicogebieden, zegt de minister van Technologie... Alleen in de stad Rio de Janeiro staan 18.000 huizen, ook op zulke gebieden. En het is gewoon onmogelijk om die mensen op korte termijn daar weg te krijgen. Ja, want je hebt natuurlijk te maken met een uh, enorm groeiende economie... waardoor mensen vanuit de armoede toch al een beetje tegen de middenklasse aanhikken. Zie je dat mensen op, op, op, op die manier gewoon niet meer de gelegenheid hebben om huizen te bouwen... waardoor er uh, wordt gemarchandeerd met regels? ruimtegebrek is, uh, is een groot probleem inderdaad. Maar ook de prijzen, volgens de president Rousseff zelf... Zijn mensen die zelfs drie keer het minimumloon verdienen, kunnen zich eigenlijk niet veroorloven om een huis te kopen of te laten bouwen op een veilige plek. En zelfs die mensen gaan dus in de gevaarlijke bergen zitten. Robert Jan Friele, dankjewel. Over de modderstromen in Brazilië. De reddingsoperaties gaan nog gewoon door op zoek naar meer dan 300 vermisten. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Moet dat is lekker. Ja, Shell heeft grote invloed op het Nederlandse buitenlands beleid, schrijft NRC Handelsblad. En zo staat het ook letterlijk in codeberichten van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. De ambassade geeft hiervan ook een voorbeeld. Een topambtenaar van buitenlandse zaken was drie jaar lang uitgeleend aan Shell. Nadat hij terug was op het ministerie in 2008 bleef hij de standpunten van Shell verwoorden op de ambassade. In gesprekken die hij op de ambassade voerde, had hij het bijvoorbeeld over de investeringen van Shell in Iran en over mogelijke reputatieschade van het bedrijf. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Shell ontkennen in de krant dat er sprake was van belangenverstrengeling. Veel mensen dachten het misschien al, maar nu staat het ook groot in de krant. Alle scooters rijden te hard, is de kop boven het belangrijkste nieuws van het parool. Maar liefst 94 procent van de snorscooters in Amsterdam lapt, lapt de maximale snelheid aan zijn laars. Uit metingen van de Fietsersbond blijkt dat ze gemiddeld met 37 km per uur rondscheuren. En dat is anderhalf keer zo hard als ze mogen. Want dat is 25 kilometer per uur. En de politie mag ze pas bekeuren als ze harder rijden dan 32 kilometer per uur. En heeft daar bovendien nauwelijks middelen voor. Inmiddels rijden er meer dan 70.000 Brommers in Amsterdam. Twee keer zoveel als vijf jaar geleden. En ook al bestaat maar 5% van het verkeer uit Brommers. Ze zijn betrokken bij 25% van alle ongelukken. De BBC meldt dat 2010 het warmste jaar ooit was. Dat wil zeggen sinds de temperatuur wereldwijd wordt gemeten. De gegevens zijn naar buiten gebracht door de WMO, de Wereld Meteorologische Organisatie... Vorig jaar was ook een jaar van extreme. Was het abnormaal koud in West-Europa? In Canada en Groenland was het juist bijzonder warm. Rusland had te maken met extreme hittegolven... en Pakistan met enorme overstromingen. Hmm, een hoop vragen hierover. Daar gaan we na zes uur eens even over praten. Okay. Niet alleen de artsenorganisatie KNMG heeft kritiek op de plannen... voor een kliniek waar mensen een eind aan hun leven kunnen maken. Ook de kankerbestrijding, KWF, reageert verbaasd in NRC Handelsblad. Uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig leven. Levenseinde, NVVE, blijken vooral patiënten met kanker, alzheimer en psychiatrische aandoeningen geïnteresseerd te zijn in zo'n levenseindekliniek. De NVVE rekent op zo'n duizend verzoeken per jaar, vooral van kankerpatiënten met een euthanasieverzoek dat nu niet ingewilligd wordt. Maar een woordvoerder van de kankerbestrijding zegt in de NRC... de diagnose kanker is doorgaans kraakhelder. Voor kankerpatiënten is het helemaal geen issue. De woordvoerder denkt dat de artsen slechts een fractie... van alle euthanasieverzoeken van kankerpatiënten weigeren. Discussie over Twitter vanmiddag. Een rechtszaak in Dordrecht is vanmiddag even stilgelegd... vanwege gestuurde berichten door een telegraafjournaliste. Zij twitterde... Rechter klinkt geëmotioneerd. Dat zal je vader of opa maar zijn. Afschuwelijk, daar zijn geen woorden voor. Tweet. Omdat niet duidelijk was of het eigenlijk wel mag twitteren vanuit de rechtszaal... werd de boel geschorst. Maar even later ging de zaak weer door... en de journaliste is ook weer lustig aan het twitteren geslagen. Op de voorpagina van het Fries Dagblad tot het bericht dat wordt onderzocht of ter Schelling... een klein stukje grondgebied in het ziekenhuis van Leeuwarden kan krijgen... Baby's van het eiland die er worden geboren... kunnen dan alsnog terschelling als geboorteplaats in hun paspoort krijgen. Als het niet gebeurt, zullen echte terschellingers uitsterven. De huisartsen van het eiland willen namelijk geen thuisbevallingen meer doen. De burgemeester van het eiland heeft nu deze oplossing bedacht. En zijn collega van Leeuwarden gaat serieus onderzoeken... of zo'n grenscorrectie mogelijk is. Dank je, Helene Hekker, voor dit nieuwsoverzicht. Na zes uur gaan we inderdaad eens even kijken... hoe dat nou precies zit met dat warmste jaar 2010. Ik herinner me vooral een hele koude decembermaand. We gaan naar New York. Want dan gaan we eens even hebben over een hele grote uh, uh, arrestatiegolf... van maffiafamilies. families Ron Linker weet daar alles van. En ik had aan het begin van de uitzending beloofd... dat we mogelijk wat hebben uit de Wikileaks-documenten. Er wordt nog hard gewerkt in een kantoor... Plek hier in het gebouw van NMS Nieuws. Dus hopelijk komt Wilco Boom ons daar wat over vertellen. Tot zo na 6 uur.